We hebben um, met elkaar kerstfeest en dit jaar um, werd ik getroffen toen ik las in de Bijbel over het kerstfeest bij het stukje dat Jozef en Maria samen met Jezus moeten vluchten. En ik werd ook dit jaar ook um, getroffen toen ik op de televisie al die beelden zag van vluchtelingen. Toen dacht ik, Jezus en Jozef en Maria moesten vluchten. En die vluchtelingen moeten vluchten. Dit soort plaatjes, ik weet niet hoe het bij jou was, maar de afgelopen maanden hebben die nogal veel indruk op mij gemaakt. En uh, meestal is het zo dat als je dat op een gegeven moment een paar maanden ziet, dan ben je weer afgestomd, zeg maar. En dan kan je er weer tegen. Maar dit bleef mij aan het denken zetten. Dus daarom dacht ik, we gaan het ook eens kijken naar. Veilig zijn en vluchten. Want wat veel vluchtelingen zoeken is veiligheid. Wat we allemaal zoeken is veiligheid en bescherming. Maar um, we hebben dat niet altijd. Soms hebben we vluchtgedrag, soms zijn we bang. Nou, en ik dacht, hoe kunnen we, hoe kunnen we dit nou heel dichtbij ons allemaal brengen? Ik dacht, dan vraag ik aan iemand hier aanwezig die is gevlucht, hoe dat is gegaan. En daarom vraag ik nu Habib om even naar voren te komen. Habib die wil kort iets vertellen over wat hij heeft meegemaakt. Dan hebben we nu een stukje van Habib en over zijn leven, toen hij is gevlucht. En dan aan het eind komt er nog weer een stukje terug van het vervolg. Ik ga even een microfoon voor je erbij pakken. Habib vertelt iets over vluchten. Hallo allemaal. Hij heeft haar gekocht. Hij was in de drugsbouw. Ik kreeg met haar een korte relatie, maar het werd ontdekt. Hij werd mijn broer, mijn vader sloot me, omdat hij boos was. Mijn familie was bang en hij strook mij weg. Ik herinner mij. An over to Toen ik in Nederland weer in de gevangenis beland, kende ik iets in mij. Mijn leven werd door de gevangenissen doken, maar ik zat ook de gevangenis in mijzelf. Dankjewel, Habib, voor deze woorden. We gaan straks ook iets lezen met elkaar de Bijbel van het verhaal van Jezus. En ook van iets van vluchten. En ik ben wel benieuwd, waar, wat voelde jij toen je aan het vluchten was? Ik voelde me gewoon doodsbang toen ik onderweg was. Doodsbang. Ik had angsten. En waar was je naar op zoek toen je vluchtte uit Afghanistan? Ik zoek ergens om gewoon een leven te leven. Dus ja. dat was je wel. Oké, dankjewel. Dankjewel. Ja, geef hem maar een applaus. We horen straks nog meer over hoe het verder is gegaan met Habib. Misschien zit je wel en denk je, ja, dat is een heftig, aangrijpend verhaal. Uh, maar misschien denk je ook wel, ja, ik ben geen vluchteling. Ik ben niet gevlucht. Hoe is dat bij ons? Nou, ik denk dat wat vluchtelingen met elkaar gemeen hebben, is dat ze angst hebben. Doodsangst, zegt Habib, en dat zullen vele vluchtelingen hebben. Angst voor de dood, angst om te sterven en daarom moet je weg om je leven te redden. Maar ik denk dat wij allemaal als mensen angsten hebben in ons leven. Als ik naar mezelf kijk toen ik dit aan het voorbereiden was, een aantal weken geleden, lukte het maar niet om iets op papier te krijgen. En op, op een gegeven moment merk ik dan bij mezelf dat ik bang word. Gaat het wel lukken? Lukt het wel weer? Dan ben ik bang, wat zullen mensen ervan vinden? En die angst hebben we volgens mij allemaal wel eens. Wat zullen mensen van mij vinden? Angst voor het niet goed genoeg doen. Angst om niet goed genoeg te zijn. Angst voor mensen. Angst voor de dood. Angst als iemand ziek wordt. Wordt die persoon wel weer beter? Allerlei angsten. Angsten over onze kinderen. Gaat alles wel goed met onze kinderen? Angst misschien op je werk? Doe ik het daar wel goed genoeg? Of word ik ontslagen? Volgens mij hebben we allemaal te maken met angsten. Nou, we gaan zo met elkaar naar dat stuk in de Bijbel dat Jezus gaat vluchten. Maar voordat we dat doen, kijken we ook nog eventjes naar het stukje daarvoor. Naar het hele kerstverhaal. En dat doen we door middel van een filmpje. Dus... Kijk mee en dan gaan we straks ook nog een stukje hierover lezen. Ik haal deze even weg, zodat de mensen daar het ook goed kunnen zien. Dan zet ik zo weer terug. Ja, dat was het kerstverhaal. En een klein stukje daaruit wil ik nog lezen. Opgeschreven door Matthäus. In het tweede hoofdstuk. Ehm... Um... Ja, er staat boven naar Egypte, Matthäus hoofdstuk 2 vers 13. Nadat zij vertrokken waren, zie een engel van de Heer, verschijnt Jozef in een droom. En die engel die zegt tegen Jozef, sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee, vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Jozef stond op, nam het kind mee, nam zijn moeder mee in de nacht en vertrok naar Egypte. En Jozef bleef daar tot de dood van Herodes op wat vervuld werd, wat door de Heer gesproken is door de profeet, door de profeet Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al die jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren. Van twee jaar oud en daaronder. In overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklaag en gejammer en veel gekerm. gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn. Nou, een heel heftig stukje van het kerstverhaal. Jezus is geboren, we hebben het ook al in dat lied net gezien. Dat ook op een gegeven moment Herodes besluit om uh, kinderen te willen vermoorden. Omdat hij zo hoopt dat ook Jezus zou worden vermoord. Vanaf de geboorte van Jezus is hij gelijk op de vlucht hebben Jozef en Maria gelijk ook te maken met doodsangsten. Als ze niet vluchten, dan is de kans aanwezig, zegt die engel in de droom, dan is die kans aanwezig dat Herodes het kindje zal ombrengen. En toen ik dit zo aan het lezen was en op niet inwerk, inwerkt, toen dacht ik, wat zegt dit nou over God? Toen dacht ik, dit zegt over God, dat God zijn mensen beschermd. God heeft al eeuwen daarvoor bij monden van de profeet Hosea, heeft hij al gezegd dat uiteindelijk Jozef en Maria en Jezus uit Egypte terug zullen worden geroepen naar Galilea waar Jezus zal opgroeien in Nazareth. En God heeft eeuwen daarvoor al gezegd, op die manier zal ik mijn mensen beschermen. Zal ik Jozef, Maria, zal ik Jezus beschermen? Dus we zien hier dat God overal boven staat. Hij is de eeuwige God die boven de tijd uitstijgt. Ook met zijn plan. En daarom ben je veilig bij God. In de tweede plaats zien we ook iets over mensen. Mensen reageren regelmatig, reageren vaak uit angst. Herodes reageert uit angst, gedreven door angst. Er is een nieuwe koning en straks... Straks wordt dat misschien wel de nieuwe koning. En dan ben ik geen koning meer. En uit angst doet hij vreselijke dingen. Uit angst is hij in staat om mensen te vermoorden. Onschuldige baby's. En ook Jozef en Maria worden ook gedreven door angst. Jozef en Maria moeten op de vlucht. Vanwege de waarschuwing die God hen geeft door een droom. En ik denk dat wij allemaal... Uh, wel eens vluchten, op zoek naar een stukje veiligheid. Op, op zoek naar gewoon een goed leven. En dat is soms al moeilijk genoeg voor veel mensen hier. En ook voor mezelf is dat regelmatig uitdagend genoeg. En als we op zoek zijn naar een veilige plek, dan zijn we dus bij God, de Vader, bij God, de Zoon, op het goede adres. Waarom? Omdat Hij er dus boven staat en Hij beschermt. Dat is één. En twee, we zijn ook bij hem aan het goede adres, bij Jezus, de zoon, die werd geboren. Waarom? Waarom zijn we bij Jezus aan het goede adres? Omdat hij dus vanaf zijn geboorte ook weet hoe het is om te vluchten. Maar niet alleen als baby, want dat, daar ben je waarschijnlijk helemaal niet van bewust. Maar ook was Jezus zich daarvan bewust tijdens zijn leven, want toen moest hij ook op de vlucht. Als je leest in de beschrijving over het leven van Jezus, dan, ziet hij, dan kun je zien dat Jezus op allerlei momenten niet vrij kon reizen. Hij moest soms in het geheim reizen toen hij al een jaar of dertig was. Ook toen waren er mensen die hem wilden vermoorden. Dus Jezus weet hoe het is om angst te hebben. Hij weet hoe het is om soms vluchtgedrag te hebben. En Jezus... Voelt ook met mensen daarin mee. Hij voelt met jou daarin mee. Hij voelt met mij daarin mee. Wanneer wij angsten hebben. Wanneer wij vluchten voor dingen. Voor mensen. Voor situaties. Hij voelt daarin mee. Een prachtig stuk wat ik hierover tegenkwam. Is uit hetzelfde bijbelboek waar we net uit hebben gelezen. Een paar hoofdstukken verder. Als Jezus al een jaar of dertig oud is. Dat is dit stuk, en dat zou ik even met elkaar willen lezen, waarin we iets zien van dat Jezus meeleeft. Met mensen die vluchtend zijn, die, die stress hebben, die bang zijn. Jezus trok, long, trok rond langs alle steden en dorpen en hij gaf er onderricht in de synagoge. Jezus verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en hij genas iedere ziekte en elke kwaal. En dan komt het, toen Jezus de mensen mensenmenigte zag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 Daarop riep Jezus zijn twaalf lindingen bij zich en gaf hun macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Hier zien we dat Jezus naar mensen kijkt en hij ziet wat ze meemaken. Hij ziet dat ze uitgeput zijn. Hij ziet dat ze hulpeloos zijn op de vlucht, angstig. Misschien dat hij het ook wel ziet bij mensen die het van zichzelf misschien nog wel niet zien omdat ze gewoon zo druk doorleven dat ze het misschien wel niet eens merken. Hoe ze misschien wel op de vlucht zijn. En dan is Jezus daar die zo naar mensen kijkt. Als een herder. In de tijd van Jezus waren er herders toen hij werd geboren. Maar later begon Jezus zichzelf ook een herder te noemen. Een herder, waarom gebruikte hij dat beeld? Dat beeld gebruikte hij omdat je daarmee prachtig kan laten zien dat er een herder is... Met schapen. En schapen hebben bescherming nodig. Schapen zijn eigenwijs. En Jezus kijkt zo naar mensen. Als mensen die bescherming nodig hebben. Nou, toen ik dit las, dacht ik ook op een gegeven moment... Ja, dat is allemaal wel mooi. Dat God ons beschermt. Maar, ja... Een droom met een engel daarin? Wie heeft wel eens een droom gehad... waarin een engel van God verscheen? Aan hem of haar? Nee, niemand. Niemand heeft dat soort spectaculaire... beschermingsmomenten van God meegemaakt. Dus, hoe zit dat met die bescherming van God? Is dat altijd met hele spectaculaire dingen? Nou, ik denk het niet. Ik, ik, ik denk, ja, daar is toch iemand met een spectaculaire droom. Uh, dat is er dan één. Maar... In deze tijd gebeuren er nog wel echt spectaculaire beschermingsacties van God. Zoals we net hebben gelezen. Ik wil één voorbeeld daarvan geven. Van een vriend van me. Vriend van mij is lekker avontuurlijk aangelegd. Houdt van snelheid. En ging op een gegeven moment zijn motorrijbewijs halen. En toen was het moment daar. Hij had zijn rijbewijs gehaald en hij ging een motor kopen. Tweedehands motor. En hij ging een proefritje maken. Ik weet niet hoeveel cc ze het was. Volgens mij meer dan 750. Uh, ...de motor kon aardig hard... ...en hij maakte een proefrit... ...en hij vertelde me dit later... ...hij reed op een weg... ...er reed een auto voor hem... ...hij reed ongeveer 100, ...en er kwam een tegenligger aan... ...verderop... En er was, ...maar er was dus ook nog een auto voor hem... ...op zijn eigen rijbaan... ...en hij dacht... ...ik kan die auto nog wel even inhalen... ...gewoon even, nog even open trekken... ...dit is toch een testritje... Even kijken wat hij echt kan. Hij ging opzij. Gas open. En toen hij naast die auto reed. Die hij aan het inhalen was. Ontdekte hij dat hij het niet goed had ingeschat. De snelheid van zichzelf. Die hij nog zou versnellen. En ook de snelheid van de auto die op hem afreed. En in een flits van een seconde. Vertelde hij. Wist hij. Ik ga nu dood. Ik rijd nu zo hard tegen die auto aan. Die nu op mij afrijdt. Ik ga het niet meer redden. Er was geen ontsnappingsmogelijkheid meer. En toen vertelde hij dit. Op het volgende moment reed hij ineens voor die auto die hij moest gaan inhalen. En hij dat was echt een wonder van God. God heeft mij op dat moment met een wonder gewoon even hup opgetild ergens anders neergezet. Hij zei, want ik wist dat ik zou gaan sterven. Nou, een hele spectaculaire actie. Maar zo geloof ik dat God dus nog steeds kan beschermen. Deze persoon op die motor, die was niet gehoorzaam aan God. Of om goed voor zijn eigen leven te zorgen. Jozef en Maria waren wel gehoorzaam aan God. Ja, we lezen, Jozef wordt gewaarschuwd en meteen komt hij in actie. Meteen wordt hij gehoorzaam aan God. En wanneer je gehoorzaam bent aan God, dan is daar ook dus bescherming. In diezelfde nacht nog hebben we gelezen... Komen ze in actie en vertrekken ze naar Egypte voor veiligheid. En toevallig was ik hier afgelopen week met mijn kinderen ook mee bezig. We hadden het over gehoorzaamheid. We gingen met elkaar als gezin, gingen we iets lezen uit de Bijbel over gehoorzaamheid. En toen ontdekten we iets. En dat had ik zelf nog nooit zo bedacht. Als je bescherming van God wil, dan is het belangrijk dat je gehoorzaam bent aan God. Als Jozef en Maria niet gehoorzaam waren geweest om te vluchten, zouden ze dus in de onveiligheid verkeren. Daarom had God gezegd, ga weg van hier. En dat is ook zo met kinderen. Ik leer mijn kind van vijf en ook die van drie. Als je op de stoep staat en je wil oversteken, dan moet je eerst een paar keer kijken of er niet een auto of een fiets aankomt. En als er dan niks aankomt, dan kun je veilig oversteken. En als ze dat doen, is het ook veilig. Als ze niet gehoorzaam zijn aan wat ik hun vertel, dan stappen ze buiten de bescherming. Dan kunnen er dingen misgaan. Is het altijd zo dat als er dingen misgaan in je leven, als je niet wordt beschermd, dat je dan ongehoorzaam bent aan God? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen wel... Dat het mogelijk is dat je ongehoorzaam bent aan God. Dat je niet doet wat hij van je vraagt. En dat je daardoor misschien wel in onveilige situaties komt. En dat er daardoor misschien wel dingen mis gaan in je leven. Bescherming van God door ook te gehoorzamen. En dat is ook gehoorzamen aan dingen die God van je vraagt die je niet leuk vindt. Dingen die lastig zijn soms in de Bijbel. Wie heeft er wel eens dat hij in de Bijbel heeft gelezen iets. Dat hij dacht, hmm, dit vind ik heel lastig om te gehoorzamen. Ja. Ik heb het ook regelmatig. Of dat ik een heel groot uitroepteken... of een heel groot vraagteken in de kantlijn zet. Ik denk, God gehoorzame over moeilijke passages in de Bijbel. Daar gaat het aanstaande zondag over hier in de kerk. 27 december. Hoe ga je daarmee om met moeilijke dingen in de Bijbel? Dus of je nu Jezus volgt of wat je hem niet volgt... lastige dingen in de Bijbel kom je altijd tegen. Of je nu uh, gelooft in hem of niet... Je zult tegen dingen aanlopen. Nog iets waar ik tegen aanliep in dit stukje was. Heere God, als u mensen beschermt, waarom beschermt u dan niet al die kindjes onder de twee die allemaal worden vermoord? Er worden gewoon heel veel kindertjes vermoord. Waar is die bescherming van God dan op dat moment? Waarom laat hij dat toe? Hoe kan zoiets gruwelijks gebeuren? Herodes vermoordt allemaal kindertjes. Nou, ik heb het antwoord daar niet op. Hoe komt het dat er dingen gebeuren waarvan je denkt, Heer God, waar bent u nou? Waarom beschermt u niet dat kind? Waarom overkomt mij dit? Waarom worden mensen ziek? Waarom ben ik ontslagen? Waarom is mijn leven gelopen zoals het is gelopen? Waarom ben ik in dat gezin opgegroeid? Allemaal waaroms. En ik weet het niet. Als ik naar mezelf keek, toen ik aan het voorbereiden was, dacht ik. Waarom is mijn vader overleden aan kanker? Vorige maand begraven. Waarom gebeuren dat soort dingen? Ik heb er geen antwoord op. Waarom was er niet eventjes bescherming? Waarom worden andere mensen ook niet beter? Maar ik weet wel één ding wel. Jezus is gekomen hier op aarde. Hij is hier geboren in een stal. Hij heeft het leven geleefd wat wij niet kunnen leven. Hij heeft het leven voorgeleefd zoals is bedoeld. Hij heeft laten zien hoe het koninkrijk van God is bedoeld. Hoe deze wereld is bedoeld. Hoe het is bedoeld om met elkaar om te gaan. En wat deed hij dan? Nou, uh, zieken genezen boze geesten uitdrijven. Hij heeft laten zien, jongens, het leven is zo en zo en zo bedoeld. Ik wil dat het goed is voor mensen. Ik wil dat mensen op een goede manier met elkaar omgaan. Nederigheid, vriendelijkheid, geduld, trouw. Hij heeft het al laten zien. En Jezus is niet één keer gekomen, maar hij gaat nog een keer komen. En als dat komt, dan zal er een einde komen aan alles wat er nu nog stuk is in deze wereld. Want ik heb eigenlijk ook wel een antwoord. Waarom mensen ziek worden en doodgaan, waarom er allerlei dingen misgaan, is omdat deze wereld gewoon kapot is. Deze wereld is gebroken. Maar er komt een moment dat Jezus terug gaat komen en dan wordt het koninkrijk wat hij al heeft laten zien... en wat we nu ook al om ons heen kunnen zien, zo nu en dan, dat komt dan totaal gaat dat doorbreken. En dan is er geen vluchten meer, dan is er geen angst meer, geen moord, geen overspel... Geen diefstal, geen verdriet, geen tranen, geen ziekte, geen pijn. En dan zeg je, oké, okay, leuk, dat gaat ooit komen, maar wat heb ik daar nu aan? Nou, nu helpt dat al enorm. Om die focus te hebben op het koninkrijk van God. Om je daar nu al voor in te zetten. Want die bescherming van God is er ook nu al. Voor jou en voor mij hier. Dat is soms heel spectaculair met zo'n mooi motorverhaal. Ik heb zo'n spectaculaire bescherming nog nooit meegemaakt in mijn leven. Hoeft ook niet. Maar God beschermt nu ook al door normale mensen heen. Door jou en mij heen. Want Jezus noemde zichzelf een herder. Maar Jezus heeft ook zijn volgelingen de wereld op uitgestuurd. Als ik denk aan het verhaal van Habib... straks komt het tweede deel en dan zul je nog meer van horen... maar dan, dan denk ik niet alleen aan Habib, maar dan denk ik ook aan de mensen... Met wie hij samen ging optrekken hier in de kerk. De mensen die ook op zijn connectgroep zaten. Groepen die door de week bij elkaar samenkomen om elkaar te helpen. Om voor elkaar te zorgen. Om er voor elkaar te zijn. En naast de mensen op zijn connectgroep had hij ook nog wel een aantal mensen die ook hier in de kerk er voor hem waren. En zo hebben die mensen voor hem gezorgd. Hebben ze ook een stukje bescherming gegeven in deze nieuwe samenleving voor hem. Heeft hij op een gegeven moment zijn verblijfstatus gekregen? Hebben we hier vorig jaar in november een groot feest gevierd. omdat hij zijn verblijfstatus kreeg. Geweldig hoogtepunt voor Habib. En zo zag ik ook op een gegeven moment ineens deze tekst. Toen heb ik het hem heel een beetje aangepast. En toen zag ik dit. Dus Jezus ziet die mensen. Hij ziet wat ze nodig hebben. Hij ziet dat ze bang zijn, uitgeput, moe. Als ik soms bij mezelf naga, dan denk ik, ben ik nu moe? Heb ik nu stress? Of heb ik nu energie? De eerste twee heb ik het meest. Stress of dat ik moe ben in mijn leven. En Jezus die ziet zo naar ons. En dan zegt hij dit, de oogst is wel groot... Er zijn wel veel mensen die een herder nodig hebben... maar er zijn zo weinig herders. Vraag dus om de eigenaar van de oogst... om meer herders te sturen. Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich... en hij gaf hun macht om erop uit te gaan als herders. Om te genezen, om het kwaad te verdrijven... om boze geesten uit te drijven. Dus jij en ik kunnen er ook weer zijn voor een ander. Kunnen wij er zijn voor de hele wereld? Nee... Niet voor de hele wereld, misschien voor één of twee of drie mensen. In je omgeving, in je vriendenkring, in je gezin, in je straat, op je connectgroep. Wij kunnen er ook iets in vervullen. En ik vond het heel mooi, laatst toen las ik dit in de Bijbel, een gebed van Jezus. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld. Maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn. Ik vraag ook niet voor die mensen die u mij heeft gegeven om hen uit de wereld weg te nemen. Nee, maar bescherm hen tegen de duivel. En dat vond ik heel mooi. Dat betekent, Jezus was niet aan het bidden voor heel Jeruzalem of voor heel Bethlehem of voor de hele wereld. Nee, hij zei, ik bid niet voor de wereld, ik bid voor die paar mensen die u mij gegeven heeft. Welke mensen heeft God jou gegeven? Voor wie kan jij misschien... Een herder zijn. Die enkeling. Daar gaat het denk ik om. De muzikanten mogen alvast naar voren gaan. Um, ja. Wat kunnen we hiermee? Nou, twee dingen. Daarin wil ik je in meenemen. Daarin wil ik je uitdagen. Het eerste is. Een gebed om bescherming en veiligheid. Ik zal zo um, een gebed bidden, nadat we ook kaarsen hebben aangestoken. Een gebed om veiligheid en bescherming. Voor iedereen die dat nodig heeft. Veiligheid voor als je angsten hebt. Of als je vermoeid bent of uitgeput. Gods zorg voor jou. Daar gaan we straks over bidden. En als jij zegt van ja... Ik wil dat. Ik wil Gods bescherming vandaag... Voor de eerste keer in mijn leven. Of... Heb je het al eens vaker gevraagd aan God? Dan mag je het opnieuw vragen als je dat wil vanavond. Een gebed om Gods bescherming en Gods zorg voor jou. Als je zegt ja dat wil ik. Wat je dan straks kan doen is dat je naar voren komt, je pakt zijn kaarsje, je steekt hem aan. En als je het dan fijn vindt om weer te gaan zitten op je plek, dan kun je dat gewoon doen. Maar als je het fijn vindt dat nog kort iemand voor je bidt, dan is dat ook mogelijk. Ik zal zo Duncan vragen om ook te bidden, ook voor als je Engelstalig bent. Kan je bij Duncan, die wil ook nog voor je bidden. Um, maar ik wil ook wel voor je bidden... Als je dat wil, kan je dus die kant op lopen nog even, of even hierheen voor een gebed. Maar je kan ook gewoon weer lekker gaan zitten. Dit is gewoon een tijd van zijn bij God. En als je hier dan staat, bid dan ook voor jezelf. Misschien één zin, zacht, hardop als je dat wil. Wat heb jij van God zorg nodig voor jou? Voor die onzekerheid en dat vluggedrag. Maar misschien zit je hier ook wel en zeg je van nou. Ik wil wel een kaars aansteken voor iemand anders. Iemand die die bescherming ook hard nodig heeft. Misschien wel voor een vluchteling hier in Amsterdam. Voor eentje. Dat je een herder kan zijn voor één iemand. Dat je een kaars voor iemand anders aansteekt. Dat kan ook. Ja? Dus we hebben gewoon een tijd met elkaar om te reageren op God. Om te bidden. Om ons op hem te richten. En... Iedereen kan wat mij betreft een kaars aansteken. Ook als je misschien wel zegt, ja, ik zie mezelf nog niet echt als een volgeling van Jezus. Maar ik wil er best voor één iemand zijn. Laten we kort een moment gezamenlijk bidden. Heer Jezus, wij danken u Heer dat u de God bent... Die meeleeft met ons. Die met ontferming over ons is bewogen. Heer, wat bent u toch goed? Wat bent u een fantastische, goede God? Heer, wat is het bijzonder dat u zelf, toen u hier op aarde kwam, ook moest vluchten. Ook angsten heeft gekend. Ook niet normaal vrij kon reizen. Maar ook in het geheim soms moest reizen. Heer, wat is het bijzonder dat u met ons meeleeft, dat u het ziet als we stress hebben, als we moe zijn, als we bang zijn, onzeker, uitgeput, en dat u er dan voor ons wil zijn. Heer, of we hier nou voor de eerste keer zijn, of we u al lang volgen, of we u nog maar heel kort volgen, of niet volgen. Heer, en ik bid ook heer, voor een ieder hier aanwezig die ook zegt van ja, ik wil God gehoorzamen. Ik wil ook zijn bescherming, ook al vind ik het soms moeilijk om hem te gehoorzamen. Ik wil gehoorzamen. Heer, voor die mensen bid ik ook dat u hen helpt om u te gehoorzamen. Zoals Jozef ook u gehoorzaam was. In de naam van Jezus. Amen.